Of een kamp maar het er een rationaal. Onder druk van de Kamer heeft het demissionaire kabinet toch toegezegd... coulant om te gaan met de asielaanvragen van Afghanen... die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt. Het kabinet zal de motie naar letter en geest uitvoeren... staat in een brief van de demissionaire ministers Kaag, Bijleveld en Broekers. D66 diende eerder een breed gesteunde motie in... waarin het kabinet werd opgeroepen om Afghaans personeel beter te beschermen. Ook andere medewerkers dan tolken, die de Nederlandse overheid hebben bijgestaan... moeten zo snel mogelijk worden geëvacueerd... en ook hun asielaanvragen moeten coulant worden beoordeeld de indieners van de motie. Het dodental van de aardbeving in Haiti van afgelopen zaterdag... ...is gestegen naar 2189. Hulpdiensten hebben de afgelopen dagen nog veel lichamen... ...onder het puin vandaag gehaald. Zo'n 12.000 mensen zijn gewond geraakt... ...en 30.000 gezinnen zijn dakloos geworden. De noodhulp komt maar moeizaam op gang. De vaccins van Pfizer en AstraZeneca bieden minder bescherming... tegen de nu dominante Delta-variant dan gedacht. Drie maanden na de laatste prik is het AstraZeneca-vaccin... nog maar voor 61% effectief en dat van Pfizer voor 75%. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Universiteit van Oxford... waarvoor meer dan 3 miljoen neus- en keeluitstrijkjes werden onderzocht. Ook vonden de onderzoekers zowel bij gevaccineerde als niet-gevaccineerde mensen... evenveel virusdeeltjes in neus- en keel... wat erop ze kunnen duiden dat beide groepen even besmettelijk zijn. Een krappe meerderheid van de Kamer steunt het plan van het demissionaire kabinet om in de toekomst een eigen bijdrage te gaan vragen voor coronatoegangstesten. De Kamer wil wel dat er een regeling wordt getroffen voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden. Nu iedereen de kans heeft gehad zich te laten vaccineren, is het redelijk om een eigen bijdrage te vragen, zei minister De Jonge. Tot besluit het weer. Lokaal kan wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Overdag is er veel bewolking, maar op wat lichte regen na blijft het ook dan droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat één file op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer tussen Omval en heren Waard. De vertraging is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zong, Zandvoort is de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. met nu de nacht. Help people now. Help me get the feeling back. Got get the I lose composure, and I can get you out of my mind if I could go. Jouw keuze ZFM. playa Simple mortal y andará arrojando a los cerdos miles de perlas Als je op zoek naar de steek Zon Zee. en heel veel zomerhit. Zon. Dit is ZFM, Zelford. No, soy traficante. Pero escucho corridos <middels> que juega tomando de Ya dime lo antes. Ya si ik weet dat Morning. I play myself, with it's just of performance. Take all my money and now you're your gone. And I'm broke as a bitch and a model. Yeah.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 de tu boca yo me di. Amor de mis amores, mía, Ja, je que me aan, conformarme sin poderte eerlijk. Ya que je mal a mi cariño tan sincero, mij? Wat wil je van mij? Wat wil je van mij? Wat wil Llegaron a decir que una mujer cambió mi suerte. Se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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Haiti van afgelopen zaterdag is gestegen naar 2189. Zo'n 12.000 mensen zijn gewond geraakt en 30.000 gezinnen zijn dakloos geworden. Onder druk van de Kamer heeft het demissionaire kabinet toch toegezegd... coulant om te gaan met de asielaanvragen van Afghanen... ...die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt. Het kabinet zal de motie naar letter en geest uitvoeren... ...schrijven de demissionaire ministers Kaag, Beideveld en Broekers. De vaccins van Pfizer en AstraZeneca bieden minder bescherming tegen de nu dominante Delta-variant. Drie maanden na de laatste prik is het AstraZeneca-vaccin nog maar voor 61% effectief. En dat van Pfizer voor 75%, blijkt het onderzoek van de Universiteit van Oxford. Het weer, veel bewolking, maar over het licht van 9 na blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden.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 bus stops, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop, but at night it's a different one, go on, find a girl, come on, come on, let's dance for night, despite the heat, it'll be alright, and baby, don't you know it's a pity, the days can't be like the night, Beat louder, with nowhere where to guard it When it all seems like it's wrong Sing along, do out and draw Into that feeling, we're just getting started When the nights get colder And the rhythms got you falling behind Just dream about that moment When you look yourself right in the eye, eye, eye And you say, I want it satisfying